met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio... heeft verzoenende woorden gesproken over de relatie met Europa. Op de veiligheidsconferentie in München... benadrukte hij het belang van samenwerking. Na zijn toespraak was met spanning uitgezien... omdat Amerikaanse vicepresident Vance... de Europese landen vorig jaar schokte... met een felle aanklacht en een steunbetuiging aan radicaal recht. Rubio sloeg een andere toon aan... Wel, zei hij, dat de koers moet worden aangepast. Zo moet Europa meer investeren in de eigen verdediging... en moet massa-immigratie worden bestreden, vindt Rubio. De vakbonden noemen de WW-plannen van het nieuwe kabinet onacceptabel. Nieuwe werklozen gaan er volgens de bonden mogelijk tot 900 euro per maand op achteruit. Het komende kabinet wil onder meer de maximale duur van de WW-uitkering halveren tot één jaar... Vooral 55-plussers en jongeren worden geraakt, zeggen de vakbonden. TNO pleit voor een zogenoemde strategische gasreserve. Daarvoor is het volgens het instituut nodig het Groningse gasveld niet helemaal af te sluiten. Volgens TNO is er een risico op een acuut tekort aan gas in Nederland en Europa... vanwege de geopolitieke situatie. Nog een groot deel van de dag rijden er veel minder treinen tussen Utrecht en Arnhem... en tussen Utrecht en Den Bosch. Sinds gisteravond zijn er problemen op die trajecten door een kapotte bovenleiding bij lunetten. Daarom moesten 800 passagiers gisteravond worden geëvacueerd. Op zijn vroegst rond half vier vanmiddag rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Ook tussen Schiphol en Utrecht rijden minder treinen door een defecte bovenleiding. Het weer vanuit het noordwesten breekt geleidelijk de zon door. Alleen in het zuidoosten blijft het langgrijs. Het is droog, 1 tot 4 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.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 Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen, Jelmar Koper. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan met jou praten, want uh, jij bent de initiatiefnemer van het jongerendebat. en de podcast bij Zandvoort kiest. Um, en je bent ook nog verslaggever bij het Haamsdagvlak, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat doe je met dat veel ook plezier. Wat zei je? Sorry. Dat doe je met veel plezier. Ja, zeker. En natuurlijk uh, hartstikke mooi. Ook in mijn eigen regio. Dus uh, super blij dat ik nu uh, sinds januari daar uh, vast in dienst ben. Ja, kan, ja. Niet, kan niet beter voor jou. Um, nou, uh, je bent bezig met de podcast. Hoe, uh, hoe gaat het? Hoe loopt het? Nou, we hebben afgelopen, uh, afgelopen donderdag. De laatste afweging uh, geüpload ge en uh, we hebben daarin uh, uh, zeven partijen geïnterviewd. Uh, ik interviewde ze één op één een, uh, uh, een uur lang uh, over ja verschillende thema's die, uh, die voorbij komen die voor die partijen ook uh, belangrijk zijn. En uh, ja, dat waren eigenlijk uh, hele interessante gesprekken. Um, uh, Eén partij deed niet mee, dat was uh, de PVV, maar met de andere hebben we ...heb ik ja, goed een uur kunnen praten over, over Zandvoort en hun plannen. Oké, okay, en uh, hoe lang duurden zo die gesprekken dan? Was dat heel gevarieerd? Uh, nou, het, uh, het format lag inderdaad op een, uh, op een uurtje zo ongeveer. Ja. De andere, sommigen duurden iets langer. Uh, en wat partijen ook uh, konden doen is uh, een eigen thema centraal stellen... Uh, nou, ja, Dan zie je toch dat er snel wordt gekozen voor uh, uh, bijvoorbeeld wonen. Hè, de, het woningtekort. Ja, ja. Uh, maar Jongsland wordt... Uh, ja, precies. En uh, nou ja, Jongsland wordt die koos uh, afgelopen donderdag... bijvoorbeeld voor verkeer en bereikbaarheid. Maar het is ook gegaan over uh, armoede, ondernemers. Dus uh, ja, eigenlijk alles komt voorbij. Ja, eigenlijk wat, uh, wat eigenlijk hartstikke speelt nu uh, in sowieso de politiek. Hè, en sowieso in het land... Um, maar uh, wat is je het meest opgevallen tijdens de gesprekken? Um, nou, dat in ieder geval iedereen er heel veel uh, zin in heeft. Uh, in, de, in de campagne en de nieuwe verkiezingen. Uh, maar dat we ook voor het eerst uh, geen uh, nieuwe partijen uh, hebben die meedoen. Um, uh, dus dat was ook wel opvallend. Uh, daardoor zeggen sommigen ook, uh, wat ook wel opviel... Aan het eind van elke aflevering konden ze de uitslag zeg maar, vertellen. En er was uh, best wel een aantal partijen die zeiden van nou alles blijft eigenlijk hetzelfde denk ik. En uh, uh, qua uitslag dus uh, hoe de zetelverdeling nu is. En dat, dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Van, ja, je hoopt natuurlijk toch altijd uh, als partij misschien dat er iets verschuift. of Zeker als je nu wat kleiner bent. Maar ze waren aardig voorzichtig in hun, uh, in hun voorspelling daarover. Hmm. Uh, en als je het hebt over thema's, ja, dan uh, uh, zag je wel dat, kijk, bijvoorbeeld de VVD die stelde in, zijn, uh, in hun interview echt ondernemers uh, volledig centraal. Daar, daar ging het ook bijna de hele uitzending over. Echt uh, heel kenmerkend natuurlijk voor die partij. Ja. Um, maar kon jij daar dan uh, nog in sturen of was dat echt uh, heel nou, duidelijk ja, dat ze het daarover wilden hebben? Uh, nou ja, kijk. Uh, ik uh, ben natuurlijk ook journalist, dus ik hou er niet zo van als uh, de geïnterviewde bepaald wat voor vragen er komen. Dus dat is ook niet aan de hand. Uh, maar um, uh, doordat ze één thema konden centraal stellen, ja daar bouw ik zeg maar een aflevering omheen uh, met de coalitiepartijen. Van nu heb ik het bijvoorbeeld ook gehad over de, de afgelopen. Uh... Ja, jammer valt een beetje weg. Oh, ik val weg. Rijd je door daar een tunnel? Ja, je rijdt door een tunnel. Uh, uh, daar ben ik weer. Uh, ja. ik was ja, dat ze dus um, een, cent een, een thema centraal konden stellen en uh, dat ik daaromheen een beetje bouwde met mijn vragen en onderwerpen. Uh, en met de coalitiepartij... hebben we het natuurlijk ook gehad over de, over de breuk die ook deze periode weer plaatsvond. Uh, de Jongshand voor die eruit stapte en uh, ja, de verhoudingen die daar. Uh, ja. Uh, die toch weer op scherp kwamen te staan, uh, ook al was er de, uh, begin deze raadsperiode echt de, de ambitie om het, uh, om het anders te gaan doen. Juist. Uh, dat viel trouwens ook wel op. Uh, iedereen vond wel dat het beter ging op een aantal vlakken. De, de sfeer was beter, uh, minder op de persoon. En uh, ja, dan waren er toch wel onoverbrugbare verschillen op de inhoud, <güls> maar dan bleef het daar ook wel bij. Dus... Nou, ik, het ook, heb, he? ja. ik, heb, ik heb toch wel eens Karim een aantal keren horen zeggen van nou, ik weet niet waar ik nu mee bezig ben. En wat ik nu hoor en dat ging toch echt op de persoon. Ja, ja nou ja kijk je hebt uh, inderdaad een aantal mensen die uh, uh, wel verwijten maken richting uh, uh, bepaalde partijen of inderdaad personen. En dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik, ik vond het ook wel fijn dat... Kijk, partijen die een beetje onduidelijk bleven in de gesprekken, dat, dat waren eigenlijk ook voor mij niet zo ook een hele leuke interviews. Maar, uh, oh. uh, uh, kijk, je kan beter natuurlijk een beetje concreet zijn en uh, over wie heb je het nou inderdaad. Dus, mm -hmm. dus ben, je, ben je hebt gelijk, uh, het ging soms wel inderdaad uh, op de persoon, um, maar je hoort dan van anderen ook weer dat ze het ook wel weer beter vonden gaan. Dus het, het zit er een beetje tussenin. Um, Hoofdstuk 1 van het coalitieakkoord was natuurlijk de nieuwe bestuurscultuur. En uh, je ziet wel dat mensen dat proberen, ja. Ik zie dat alweer terug in de komende uh, programma's. We hebben net met Rob gesproken. daar is het ongeveer deel 1, een beter bestuur. Ja. Uh, je had het net over uh, dat ze mochten vertellen... Uh, wat hun toekomstvisie was gezien de coalitie. Wat komt er dan uit? Uh, nou, dan, dan zie je dat ze daar erg... Uh voorzichtig over zijn in hun, uh, in hun uitspraken. Uh, ze geven iedereen in ieder geval een nieuwe kans. Um, um, de enige die daar uh, een standtekening bij maakte, uh, was de CDA en die niet per, per, zeker weet of ze met de, de PVV willen samenwerken. Omdat daar nu natuurlijk een, uh, een, een volledig nieuwe samenstelling is uh, ten opzichte van de... Ja. De, de afgelopen periode, een nieuwe lijsttrekker, uh, andere kandidatenlijst en, dus, en de huidige raadsleden, met wie ze natuurlijk uh, uh, naar nou zijn zeggen prettig hebben samengewerkt, uh, die zijn er niet meer. Maar dus de deur uh, staat open? Nee, de deur staat juist niet open voor hen. Nee. nee. nee. Dus Dat, CDA sluit PVV uit? Nou ja, als je hem zo plat wil slaan, dan, uh, dan, dan, dan moet je dat denk ik aan, uh, aan het CDA vragen. Maar uh, wat zij in, uh, in het interview in, in mijn podcast hebben gezegd is, we moeten even zien wat voor PVP het nu wordt. Dus, uh, dus er staat de deur open. Nou, de deur stond nog meer open met de PVP van de, van de afgelopen periode. Oké, okay, oké. Dat okay. zei, zei die wel, dus... Uh, ja, okay. Als het zo was gebleven, dan waren ze sowieso gaan samenwerken. sluit ik niet uit. Nee. Okay. <laughs> ja. Maar goed, ja. je kijkt uh, tevreden terug op alle opnames. Um, wat zei je? Je kijkt tevreden terug. Uh, nou, zeker. Ja, ik, ik vond het ook echt leuk uh, om te doen. Hè, want uh, een podcast is natuurlijk een mooie vorm... Uh, waar je inderdaad uh, nou ja, een, een uur de tijd kan nemen... Uh, voorzichtig uh, de onderwerpen kan... Uh, uh, kan afwerken en um, ja, dat het ook voor de luisteraar interessant blijft. Ik kreeg ook wel wat feedback dat sommigen iets uh, uh, bijvoorbeeld te lang duurden of dat het überhaupt uh, te lang was. Nou, dan probeer je de, het volgende gesprek toch weer even uh, iets slotter in te steken. Maar uh, oh, ja, ja. het was leuk om uh, iedereen nog even zo te spreken uh, vooraf aan de verkiezingen. Ja. Even naar het jeugddebat, want dat, uh, daar, ja. zit je ook, ja, daar doe je ook de voorbereiding voor. Um, waar gaat dat eigenlijk plaatsvinden? Uh, nou, dat doe ik natuurlijk samen met uh, Romy, Koning, Romy Koning, die uh, docent op, uh, op de op de, de basisschool. Um, oh, ja. En dat gaan we op zondag 8 maart doen, om twee uur in het Zandvoort Museum. En het leuke daarin is, is dat wij vier jaar geleden met z'n tweeën ook het uh, jongerenbad presenteren. Toen was het nog het HDMZ, maar van binnen is het natuurlijk nog niet uh, mm -hmm. hetzelfde qua paar ruimte. Dus het vindt weer plaats in, de, in, het, in het bargedeelte. Een um, hele goede locatie ook. Lekker veel ruimte. Ja, is, ja. Nou ja, het, het is een van de locaties die, die, die fijn is inderdaad voor dit soort uh, uh, uh, evenementen. En uh, nou ja, wat we weer willen doen, um, uh, het mailtje is er ook al, al eventjes uit uh, richting de uh, politici, is dat ze allemaal weer met hun jongste kandidaat komen of met de kandidaat die het thema het beste vertegenwoordigt. En dan uh, uh, gaan ze in een aantal rondes met elkaar in debat. Maar ook nadrukkelijk over onderwerpen en thema's die jongeren belangrijk vinden. Dus uh, we halen de komende weken uh, informatie op uh, bij onze doelgroep. En uh, stellen op die manier het debat samen. Zodat het los van de bezoekers, die hopelijk allemaal... Uh, jong zijn, uh, ook qua inhoud gewoon echt over ze gaat. En uh, er is ook een kans om uh, dus uh, met de politici in gesprek te gaan en, en vragen te stellen. Uh, ja, dus, dus dat eigenlijk een beetje. En uh, het, het idee was natuurlijk tien uh, jaar geleden ontstaan uh, om dat te gaan doen. En uh, nu kwam de vraag weer. En toen dachten we, nou ja, waarom niet? Het is nog steeds... Uh, urgent dat het überhaupt jongeren het vooral gaan stemmen. Zeker. Maar ja, wat hebben ze dan eigenlijk te kiezen? Hè? Dat is de vraag. Ja, ja, ja heel veel kinderen... Ja, je leert het wel op school, je leert over de verschillende partijen. Maar ja, hoe mooi is het als je er gewoon daadwerkelijk bij kan zijn... en mee kan luisteren... Mm -hmm. en uh, ja. Ja, toch tot een, een goede keuze kan komen... door zo'n debat. Ja. Want uh, wordt het ja. via uitspraken wordt het, um, georganiseerd? Dat je iedere keer een, een uitspraak doet... en dan kunnen ze daarover debatteren... Of uh, gaat het echt per onderwerp? Uh, nou, ik kan, kan wel een beetje schetsen hoe het in elkaar zit. Uh, we hebben verschillende soorten rondes. Dus, uh, de de lijststukken worden ook op een bepaalde manier uh, geïntroduceerd. We hebben inderdaad een debatronde met, uh, met stellingen. Uh, uh, waar ze dan kunnen aangeven van, uh, hoe ze daar tegenover staan. En uh, Dat is wel echt een wat, wat langer stukje. Want dan gaan drie partijen met elkaar in gesprek... Uh, over die stelling. Um, er is ook een wat snellere ronde waar we interactief uh, met onderwerpen en vragen uh, omgaan. En, en dus die ronde waar ze, waar ze vragen van het publiek. En waar het publiek ook een beetje uit wordt gedaagd om vragen te stellen. Daar hebben we nog wel uh, een leuk idee over. Ja, waar dan weer een debat uh, uit komt. Precies, Juist. precies. Dus het is echt een beetje een, een dynamisch geheel. En we sluiten af met uh, de glazen bol. Want uh, ja, een, een reden dat jongeren misschien politiek ook niet zo erg volgen laat staan op lokaal niveau is... ...omdat er natuurlijk van alles uh, als het wordt beloofd en dat ze er weinig nog van merken... ...zeker als het bijvoorbeeld gaat om, om woningbouw, uh, hebben we de glazen het einde. En uh, daar gaan we over vier jaar de mensen weer mee confronteren over hoe zij toen in de toekomst keken. Ja, dus, wat een uh, goed idee. Er, ja, dat is een leuke afsluiting. Uh, ik vind het echt een heel goed idee. Maar uh, hoe ervaar jij de belangstelling onder de jeugd voor politiek? Uh, nou, Als ik in mijn uh, eigen vriendengroep kijk en uh, uh, de mensen van mijn leeftijd... Uh, die zijn redelijk betrokken. Ik, en dat moet ik zeggen, dat komt bij sommigen ook een beetje door mij... omdat ik het er vaak over heb. Dus het is echt wel nodig dat je inderdaad iemand in je omgeving hebt... die het ook uh, leuk vindt. Want ja, we moeten niet vergeten dat, zeker bij de gemeenteraad, die komt, bijna de helft uh, komt naar de stembus. En uh, daar is echt een groot gedeelte van wie thuis blijft. dat zijn gewoon jongeren. Ja, en een... uh, ja, ik, ik als journalist en een beetje politiek uh, geïnteresseerd vind, de, vind dat natuurlijk onbegrijpelijk. Maar ja. ik snap het ook wel als je ziet hoe leeg de raadsel is op de publieke tribune. Hoe, hoe weinig jongeren überhaupt politiek volgen. Uh, of erover praten. Uh, het, het gaat natuurlijk ook uh, qua thema's en onderwerpen. vaak over ja, droge, uh, niet, niet sexy onderwerpen, inderdaad. Uh, terwijl het ze wel allemaal aangaat. En, en ja, die boodschap kan je nu wel weer tijdens een uh, campagne als partij overbrengen. Maar ja, je, iedereen weet dat de komende drie jaar. Uh, er gewoon weer uh, saai wordt vergaderd, zeg maar. wacht je dat? Ah. Nou ja, het, uh, we hebben het natuurlijk de afgelopen vier jaar gezien. Um, ik hoor nu ook weer partijen zeggen, ook in die interviews, van we gaan, we gaan niet alleen nu campagne voeren, maar we zijn gedurende vier jaar in gesprek en willen we zichtbaar zijn. Nou, dat heb ik de afgelopen vier jaar nee. nauwelijks <lacht> gezien. Dus ja, dat, dat is niet om... Uh, uh, want ik snap het ook allemaal, hè. raadslid zijn is ook een... Het vraagt veel tijd en doe je er ook allemaal bij. Dus het is ook allemaal wel te begrijpen, maar... Um, ja, om de jongeren te betrekken hebben we in ieder geval apart uh, debatten voor hun en uh, we, uh, proberen we ook uh, met zo'n verkies natuurlijk uh, op uh, allerlei hitte manieren in ieder geval die jonge doelgroep aan te spreken. Um, maar dat is ja, gewoon goed. heel belangrijk ja. en wat ik zeg, een uh, uh, uh, paar goede vrienden van mij die vinden politiek überhaupt niet interessant. Maar stemmen wel altijd en ja, dan stemmen ze maar altijd hetzelfde, dat, dat is dan ook prima. Als uh, je maar ze stemt. gaan in ieder geval stemmen. Ja. En dan ja. nog heel even, van, um, op welke datum vinden plaats en hoe laat? Uh, nou ja, het is op uh, zondag 8 maart dus, om 2 uh, uur begint het. En uh, voor de aandachtspannen van de jeugd uh, ronden we om 4 uh, uur af. Dus het is ook uh, <laughs> ja. in anderhalf uur gedaan, zeg maar. Ja, en in maar het, het Zandvoors Museum dus, uh, Ja, lekker vlot programma. En uh, ja. nou, ik zou zeggen, alle jongeren moeten gewoon even 8 maart richting het HDMZ. Het Zandvoortsmuseum. Ja. Oké, okay. hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, ja, succes met alles. Oké, okay, dankjewel. Okay, okay, tot snel hè. Doei But since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn dumb like kid sure plays a mean pinball. It counts as ball. That depth of a show kid Sure plays a mean pinball He's a pinball wizard There has to be a twist A pinball See him fall. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. We proberen uh, contact te maken met Hilly Janssen... maar die is natuurlijk ontzettend druk uh, met, uh, met bellen. Want die moet de krocht openen vandaag. Dus gaan we even door naar het volgende onderwerp. Ja. Marco, welkom. Goedemorgen. Dichter bij zee. Ja. Dichter bij de Tolweg. Ook dat. En het is Valentijnsdag. Ja, ja, ja, ja. een van mijn uh, belangrijkste dagen in het jaar. Ja? <laughs> mijn grote liefde is vandaag jarig. En ik, oh. heb, ik heb er twee. Ik heb twee, twee grote liefden. En, uh... De ene is een prachtige vrouw en uh, de ander is 200 jaar oud. En uh, ik combineer dat vandaag met een gedicht over uh, Zandvoort. Nou. Verrassend, uh, de liefde voor Zandvoort en de andere liefde kennen we ook. Dat je dat, <laughs> dat, je dat kan combineren. Ja, nou ja. Ik moest er heel erg lang over nadenken. Nee hoor. Nee. Ik heb het idee dat als jij gaat zitten schud je ja. dat zo uit de maat. Nou ja, ik heb een paar gedichten geschreven. Er <laughs> oh. dus ligt hier een heel dik boek. Uh, ik zou zeggen ga je gang. Oh. Wat een brute introductie. <laughs> Minares. Mijn Minares is meestal stiller dan haar ligging doet vermoeden. Te midden van natuurlijke wilde toont ze zich sober, bescheiden aan de mens. Haar hoofd zit vol fantasie, plannen, kinderen voor ons en anderen. Wanneer ze spreekt is dat niet immer in duidelijke zinnen. En als ze zich beweegt is dat niet altijd met kleine sierlijke stappen, maar wel met passie voor het leven. Haar duin is het bed waar wij elkaar adem aan adem beminnen. De enige ketting die ze draagt is de kust. Een band van gouden strand. Op de dag dat wij elkaar trouw zworen, droeg ze een jurk van grauwe nevel in de verte... en zilveren stralen op golvende wateren. De lange branding in bijna blauw... was haar witte sluier die ruiste over zand en schelpen. Een kwartige dicht. De bundel... 50 jaar uh, Marco <laughs> TMS. Ja, daar staat die in. Het ja. mag best wel, wel gezegd worden. Is die nog verkrijgbaar? Uh, niet dat ik weet. Oh? Uh, volgens mij niet. Uitverkocht. Oh, nou, dat is al. Ja, een <laughs> goed, goed het collectors uh, collect item. Ja. Ja, collect -item. Het, het, het gedicht wat je net hebt voorgedragen komt ja. op de uh, website van, uh, van Zandvoort als je dat ja. stuurt. En dan kan iedereen, dus op het dooie gemak, hier nog eens achterover zitten genieten van uh, deze dubbelverklaring, uh, uh, dat ik het zo zeg. Ja. Zeggen. ja al ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ja, Dankjewel, echt mooi. Echt waar. Dankjewel. Prachtig. Ja. Saw you, in a you look so happy with you. But then you saw me, you by surprise. A single But you walked past me like I wasn't there And just pretended like you didn't care Dan gaan we weer een stukje verder en uh, we hadden net al een contactje gezocht met, uh, met Hilly Jansen en die hebben natuurlijk hartstikke druk. Hilly, hoe is het? Hey, dat hey, <laughs> uh, We hebben natuurlijk een, een aantal vragen uh, en die gaat uh, Carine straks met je doornemen. Uh, jullie doen nu voor de laatste ronde de kinderkunstlijn. Ja. Waarom stoppen jullie? Ja. Ja, jammer hè. Ja, echt. We, we hebben het aangekondigd. Er kwam er echt zo'n lading van... oh, waarvoor, uh, waarvoor stoppen jullie ja. nou? Maar goed, het hele team uh, wordt steeds ouder. En we hebben het 27 jaar gedaan. 27 en, uh, jaar? Ja, en als je dan ziet van die, die trap op bij de brandweerkazerne... en alles klaarzet, het is ongelooflijk veel werk. Ja. Maar Jan die staat er dan al om 7 uur s morgens... Uh, control freak natuurlijk. <laughs> dus, uh, ja, ja je, die wil alles op, klaar hebben voordat ja. de klas komt. Mm -hmm. en, uh, nou ja, en dan krijg je soms 15 kinderen, maar soms ook 30 kinderen in ja. één keer. Dus ja, uh, Carina, je weet er alles van. Ik weet, ja, ik weet ook hoe mooi en hoe leuk het is. En ja. ja, ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar, als je zo terugkijkt op die 27 jaar, hè, in 1998 begonnen, wat... Wat zijn nou echt een, uh, wat zijn nou hele mooie momenten, wat zijn hoogtepunten van die afgelopen tijd? Nou, als jij de, de website bekijkt die Rob Bossing dan ook al 27 jaar verzorgt, dan zie je die hoogtepunten zo voorbij komen. We hebben die bankjes geschilderd. Ja, daar nou ja, waren bankjes bij, want we hebben ook heel veel wethouders al gehad tijdens openingen. <laughs> En uh, op het stationsplein. En dan zie je al die kinderen er heel trots om staan. Op de boulevard. Alle kinderen eromheen. Maar ook de, de hekken, weet je wel, bij ja. Oekraïne. Ja. En, en dat er zo'n lied wordt gezongen. Oh, dat dat ja, iedereen kippenzel. stond met tranen in de ogen. Ja. Dus we hebben, we hebben heel veel mooie dingen gedaan samen. En elke keer bedenken jullie weer uh, van tevoren... Van, ja, wat zullen we dan dit jaar weer doen? De ene Klopt. keer zijn het de bankjes... Uh, uh, ja, jullie zijn natuurlijk allebei zulke grote creatieve geesten... dat je, ja. uh, dat je volgens mij uh, heel snel altijd wel weet, wat gaan we dit keer weer doen? Zeker, en je vult elkaar aan. Ja. Je, het moet ook praktisch zijn. Uh, dus We hadden bedacht, uh, die plankjes... nu, nee, omdat het weer wat anders is als een doekje. Nou ja, waarvoor maken we er geen borrelplanken van? Dus uh, <laughs> hartstikke leuk. Ja, goed, goed, goed in de lak, want Marjan moet straks alles gaan lakken... zodat je er ook echt kaasjes en toosjes en druiven op kan leggen. Ja. Nou ja, hoe leuk is het dat je als enige een Zandvoortse borrelplank hebt? Nou... Dat, ja. uh, dat is geweldig. En uh, wat dat moet er op die bolplank uh, ja. qua uh, tekening? Heeft dat ook nog een thema? Of mogen de kinderen het nou, zelf weten? Ja, nee, we hadden bedacht van Zandvoortse klederdracht. Uh, dat, je ziet die taai-taai-poppen, weet je wel. Oh, ja. Die kun je alle kleding aangeven die je wil. Alleen kinderen, die willen ook hun eigen creativiteit erin kwijt. Dus die hadden zoiets als ik niet moet. Dan doe ik gewoon uh, FC Barcelona... Dit slaat nergens op. Maar dat kind dat is zo blij met zijn plankje. Ik zag er vorige week nog eentje. En die zegt, ik moet nog even mijn plankje gedag zeggen hoor. Voor wow. Want uiteindelijk... Dus eigenlijk willen ze dat gewoon het liefst meteen mee naar huis. Ja. En nu doen we eerst nog een grote tentoonstelling. Nou, dan zie je 200 van die plankjes staan. Zo. Echt geweldig. Wat een goed idee. Ja. En waar is ja. de opening dan? Waar wordt de opening in? is in de krocht. Oké. Okay. En dat is op 10 april, dus vrijdagmiddag. En dan is het ook de laatste opening. Ik denk wel dat er een paar traantjes... Uh, nou, dat <laughs> ja, denk ik bij, ook. Zeker bij Marjan, want dat is natuurlijk haar levenswerk. Ja, ik ja. ben maar assistent. Ja. Maar weet je, kun je nog even vertellen hoe het ooit begonnen is met dit idee? Ja, uh, heel grappig. Oranje Nassau School, uh, Ingrid Veldkamp en haar man, Tom. Weet ja. je dat nog? Oranje Nassau school. Hij was directeur. Ja. En toen zeiden ze van hoe leuk is het... als we iets met kunst gaan doen. Met echte kunstenaars op school. Nou dat liep zo goed. Ik deed muziek, Zij deed schilderen. En ja, hele mooie tentoonstellingen in hun uh, grote deel. Wat ze, ja. Hoe ze dat noemden. Nou, ik heb nog een heel groot muziek gedaan bij de kleuterschool. Dus het, uh, de Oranje Nassau boom. En uh, ja, toen... Hadden wij zoiets, is het niet leuk om dat voor alle kinderen te doen in Zandvoort? Nou, nou, eigenlijk wel een beetje zegt, zoals klassiek in de klas. He, eerst ja, op één school ja, en dan denk je... Ja, die... en dat, dat, spreid, dat, dat spreidt zich uit van waarvoor zouden we het maar bij één school doen? Het is leuk om dat voor alle scholen te doen. En in het begin hadden die directeuren, want we moesten echt een pitch doen... Ondanks dat we geld bij de gemeente hadden geschorreld. Uh, uh, wie zegt dat wij op jullie zitten te wachten? Zo zijn we begonnen. Oh, en toen liepen we buiten. En toen, ik kan al janken zeggen. Wat is dit voor een reactie? Ja. Want ze hebben het zo druk op school. En dat begrijp ik ook. Dus wij kwamen weer. We hebben een mooi plan. Ja, wie zegt dat wij het een mooi plan vinden? En nu, na 27 jaar. kijk, jullie gaan toch niet weg, hè? Ja, uh, inderdaad. Liever niet stoppen. Nee, maar hebben jullie maar al mensen... Maar het even leven niet, hè? Nee, maar hebben jullie wel mensen gehoord... al die zeggen van, ja, maar wij gaan het wel voortzetten? Nou, ik denk... We hebben natuurlijk met z'n tweeën... en dat hele team hebben we zoveel erin gestopt. Dan moet gewoon, als iemand het wil... een heel ander concept gaan bedenken. En dat moet niet voortborduren zijn op wat wij dan. Oké, okay, maar het was wel een succesformule. Wat zeg je? Het was wel een succesformule. Het is een succesformule, maar dan moeten natuurlijk andere mensen in dat gat willen springen. Ja. En die gaan een uh, subsidie, en die gaan naar de scholen. Want het is keihard werken, want de scholen hebben het zo druk. Als ze niet komen, het is zo weer ingevuld met andere uh, uh, vakken. Maar heb je dus... um, al, al zicht op opvolging? Of... Is het dood? Ja, ik had, ja, ik had eerst bedacht van. Uh, ik ga zo'n kunstcircuit doen, daar ben ik nog steeds mee bezig. Mm -hmm. Maar dat zijn maar vijf meisjes en die zitten in de laatste klas. En die zijn gemotiveerd. Maar ik kan er nooit in mijn eentje dertig doen. Nee. En wat ik nu gedaan heb is naar Ellen Kuil. We zijn donderdag bij Marlene Sherps geweest. We hebben theaterles gedaan met, met Sonja in de kroch. Ik kan zoveel leuke dingen bedenken, maar ik kan maar een beperkt aantal kinderen handelen. Mm -hmm. Dus je zult dat op een heel andere basis moeten doen. En ik denk misschien onderbrengen bij de Stichting Hart. Of uh, hoe heet die ook weer? Joepie van Zandvoort. Yeah. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat is een hele grote organisatie. En ik heb natuurlijk nu super druk met de krocht. Ja. Dus ja. Uh, hoe ga ik dat allemaal doen? Nee, ja. je, hebt, uh, je hebt maar twee handen en uh, <laughs> twee benen. En, ja. en uh, 24 uur in een dag. Ja. Maar dan moet je ook nog ja. slapen. Dus ja. En je moet dat nog voor jezelf dan. kunstwerken maken? Ja. ja. ja dat, ik zou weer die rust willen hebben om zelf eens uh, weer te gaan zitten. Heb ja, je daar nu nee, geen rust nee, voor? Nee? Nee, nee, nee, nee, ik sta nu bij de krocht. En eigenlijk moet ik nog boodschappen doen. <laughs> Straks de vrijwilligers. Oh. Het is echt uh, ja, en ja. bijna twee Ja, we gaan, uh, we gaan langzaam uh, naar twee uur toe. En dan is toch ja. het begin van de opening uh, van de krocht. Ah, ja, joh. En dan komen, er komen allemaal mensen voor dat zankkoor... En daarna komen de kinderen met, met de Lady Mix. Dus we gaan feestvieren straks. Jeetje, op Valentijnsdag. Is alles ook ja, in het roze ja. en in het rood? Rood en hart overal <laughs> en bloemen. En, nou ja, ik zou zeggen, kom kijken, iedereen is welkom. Uh, de officiële opening is vanavond, hè? Ja. Om ja. um, uh, half acht, acht uur? Nou, half acht is dus inloop. Achter is echt uh, de, de apotheose. Oké, okay, nou dan... Nou, uh... wow, ben benieuwd hoor. <laughs> Met, dan, met, dan, met optredens ja. ook nog? En allemaal optredens met Erik Kolen. Nou, Erik Kolen die gaat ontzettend oh. uh, verrast opkijken. Want we hebben allemaal prenten van hem uh, uh, opgehangen in de foyer. Gewoon die hele vrolijke Zandvoort in klare lijnen prenten. En hij heeft natuurlijk het uh, um, logo gemaakt voor uh -huh. de Procht. Uh, dag en nacht. Dus uh, we hebben ook allemaal t-shirts aan. Met uh, een Erik Kolen logo erop. Want hij nee. heeft het logo van de kroft gemaakt. En dan denk ik, dit is ook een soort eerbetoon aan hem. Ja. En dan komt hij met zijn beentje niets gemoedigd. in dan denk ik, is dit? Nou, wat een verrassing. Ook een cadeau ja. eigenlijk voor hem. Hè? Ja. ja, maar wij hebben een cadeau weer van hem gehad. Ja, zeker. Ja, daarom. daarom. Het ja. zijn uh, prachtige tekeningen die, uh, die hij maakt. En ik, ik heb ook een boekje met, uh, met allemaal tekeningetjes. Het is hartstikke leuk. Maar hij uh, is dus ook een muzici, muzikant. Uh, Erik Kohler zit in de Amzing Band. Oh, okay. Dus uh, dat, dat gaat vanzelf. Dus die begint om half acht uh, te spelen. En, oh, nee, na de opening. En dan doet hij ook nog een nummer samen met de burgemeester. Dus die hebben een overgangsnummer oh, samen ingestudeerd. <laughs> en dan, gaat, dan neemt de burgemeester het over... Met zijn uh, band de Brand New Oldtimers. En dan hebben we echt zo van iedereen mag dansen. En, en lekker drinken. En Feest. En Alle stoelen ja. aan de kant. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en dan morgen rustig, hè ja. Nee, want morgen... Nee, nee, nee, nee. Ook nee. niet? Ja. Morgen is... Uh... Als, straks, uh, ja, als straks de laatste weg gaat, die, die doen we de deur dicht. En dan gaan we de stoelen weer neerzetten. 135 ja. stoelen voor uh, morgen Jazz in Zandvoort. Och. Dat is hun eerste keer, dus ook feest. Weer feest. Eén groot feestweekend. Ja, Hans Rijmers was hier vorige week en die heeft zijn hele programma al uh, uh, geënt met de nieuwe piano en zo. Dus Ja, maar er is natuurlijk wel de opening en dan moeten de stoeltjes weer teruggeplaatst worden. Dus hij heeft dan al een beetje aangestipt dat je niet vroeg thuis komt vannacht. Nee, en we waren hier al om tien uur. ik denk dat je zo'n dag maakt van uh, twaalf, 14 uur. Ja, of zo dat, dat denk ik ook wel. Nou, hetzelfde ja, als het werkwijs En dan werk moet morgen eerst doen. de piano gestemd worden om half uur. Oh minuut. ja, ja. ook ja. nog. Even een klus hoor, dit jongens. Ja, ja. Nou, ja, maar op een gegeven moment is het maandag. En dan hoop <laughs> ik dat je dan niet weer zo'n hectische... Nee. nee maar dit is ook genieten, dan. toch ja, jullie? Ja. Dit, is toch... dit is ook... Ja, maar hier heb je het allemaal voor gedaan. Daarom. En we wilden dit op 4 oktober doen. En uh, ja, dat ging toen niet door. Dus dit is vandaag uh, de dag waar je naartoe hebt gelezen. Ja. ja, nou, ik wens je ontzettend veel plezier. En we ik hadden hoop. het over de kinderkunst. <laughs> ja. Ja, ja dat is, je gaat zomaar weer over op een ander... Uh, ja, zo gaat ding. het, hè? Zo ja. gaat het, ja. maar uh, ja. Ja. Nou ja... als je nog wat kwijt wil over de kind, kinderkunst, dan kan dat nog, hoor. Wil je een oproep doen van wie wil het overnemen? Ja. Nee, nee, eigenlijk niet, weet nee. je. Uh, dat moet uh, vanzelf ontstaan. Ik weet ja. dat een paar mensen gezegd hebben, wij willen wel uh, dat gaan doen. Maar ja. ja, daar kan ik niks van zeggen, want die ken nee. die mensen niet. Nee. En hebben die hetzelfde vertrouwen als... Marjan wel. Als Marjan ergens komt, dan, dan hangen de kinderen om de nek. Juist, die nou heeft dat iets is zo... kinderen. Ja. En, en dan moet je niet zomaar een ander, die, ja, die moet dat ook weer opbouwen. En jullie zijn dus ook ik, wel echt ik... zo'n sterk team. Ja, maar, maar ook, zo... ook de andere vrijwilligers. Ja. Dat, weet je, er staat er een de kwasten te wassen. En de andere die staat de, de verf weer in de potten terug te stoppen. En die staat de soep op de grond. Je hoeft niks te zeggen tegen elkaar. Het gaat als een trein. Ja. Ja. En ja, zie dat maar eens uh, te vinden. Dus uh, de kunstenaars van Zandvoort bedenken een heel mooi concept. Uh, maar je zult het zelf moeten bedenken. Ja. ja, maar goed. In ieder geval belangrijk dat we oog houden voor uh, dit soort creatieve manier, manieren van leren voor kinderen. Ja, zowel nou, op muziekgebied, ja. maar ook op uh, ja. creatief gebied. Ja, muziek met, met wat, wat je dan klassiek in de klas... maar ook straks theaterweekend en theaterweek... dan kunnen kinderen meer theaterlessen gaan krijgen... en ja. dingen gaan maken en decorstukken. Dus Geweldig. houd uh, je ogen en je oren open voor alle <laughs> leuke dingen in z'n antwoord. Nou, nou, ik denk dat je... om dat maar af en toe vertellen ook, want... Uh, ja. Uh, hè? ja, dat kom ik zeker doen. In ieder geval... Uh... Ontzettend dank voor 27 jaar kinderkunstlijn. Ook Marjan, die zit ongetwijfeld te luisteren. Nou, die wil heel graag iets vertellen over de opening. Nou, Die, wordt zeker, die wordt zeker uitgenodigd ja. voor de opening. En ja. daar uh, gaan we uitgebreid met haar over spreken. Ja. Ja. Uh, jij nog uh, veel plezier vanmiddag en vanavond. En we zien elkaar zeker. Oké, okay, is goed. Tot okay. vanavond of tot vanmiddag. Doeg. Dankjewel. Yes, Goedjes. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. We zijn er uh, redelijk doorheen. Carina, leuk dat je er was. Maar uh, ja. ik hoor ook dat jij ontzettend druk bent... in plaats van dat je alleen uh, op, <laughs> op, de, op de school de juf uit hangt. Ja, en dat doe ik met heel veel plezier. Uh, ben je daar elke dag? Ik ben er nu vier dagen. Ik ben, uh, afgelopen of eigenlijk Dit schooljaar voor het eerst ben ik één dag minder gaan werken. En dat is uh, fantastisch natuurlijk, uh, dat ik mijn andere hobby's ook de ruimte kan geven. Um, maar, moet ik zeggen, ben ik ook wel vaak nog in het weekend wel voor school bezig. Maar dat doet elke leerkracht. <laughs> uh, dat is uh, niet uh, alleen bij mij. Nee, nee, nee. Um, Hoe is het met die combinaties van die scholen gegaan eigenlijk? Goed. Ja? Heel goed. Ja, ja, ik denk dat er binnenkort uh, uh, komt er misschien wel weer een interview met de directeur. Ja, de ene directeur is natuurlijk weg dan. Ja, ja, zeker. Uh, zijn Mohamed is nu de directeur bij ons. Ja? En het gaat hartstikke goed met, uh, met zo met de fusie. Uh, ik heb natuurlijk kinderen uit uh, uh, van de Maria School erbij gekregen. De klassen zijn een stuk kleiner. We hebben nu klassen van 19 tot en met laatste. Hoe, hoe komt dat dan? Want je hebt nou, omdat aan de, we de ene kant. Alles dubbel hebben nu. Dus ja, Maar je hebt nu... ook dubbele kinderen. Ja, maar de Maria school had niet zoveel kinderen meer. En die zijn natuurlijk verspreid nu over onze groepen. En wij zijn dan was, allemaal gesplitst. Dat was natuurlijk ook een beetje de reden van, uh, ja. van de fusie. Omdat ja. er uh, in, als totaalpakket uh, ja, ze te, ze te weinig kinderen voor twee scholen waren. Ja. ja, ze kwamen onder norm. En nou, ik vind het echt uh, heel goed gegaan. En we hebben dan een, uh, zeg maar de Maria School, het gebouw. Dat is zeg maar de bovenbouw. En de andere kant, de Hannischaftschoolkant, uh, dat is één tot en met vijf. Dus je hebt hem moeten verhuizen ook? Ik Nee, ik hoefde niet te verhuizen, maar ik ga wel um, volgende week ga ik verhuizen. Want dan gaan de groepen vijf naar de andere kant. Oké. Okay. Ja, dus dan komen, worden we betrokken bij de bovenbouw, zeg maar. En dan uh, wordt het ook makkelijker voor hun. Want wij gaan nu het laatste stukje in, tot en met uh, jullie. Ja. Uh, ja, en die kinderen worden dadelijk groep zes. Kunnen ze al een beetje... Een beetje, beetje wennen aan, aan en de en nieuwe uh, situatie. Ja, ja. Ja, het is gewoon... Uh, ik, ik, ik ben bij jou geweest op school, die grote ja. gebouwen gezien. En denk van ja, als je dat nou samenvoegt... dan heb je toch een hoop ruimte open ineens. Heel veel ruimte. Ja, heel, uh, ook in de klassen dus ook. Uh, dat je klassen had van 30. Uh, en dat je nu een klas hebt van 22. Dat is uh, een wezenlijk praktisch verschil natuurlijk ook. Merk maar... je dat ook als je bezig bent dat je... Uh in plaats van 30, 22 kinderen hebt, dat je meer aandacht kan besteden? Of, of, uh, dat is dus natuurlijk of, of werkt sowieso. Zo, je, hebt meer aandacht, je kan meer aandacht geven. Uh, je hebt minder nakijkwerk. Je hebt sowieso alles acht keer minder. <laughs> uh, ja, je hebt meer ruimte om rond te lopen. Je hebt meer ruimte om uh, kinderen uh, vooraan te zetten. Uh, ja, het is ontzettend uh, ja, een voordeel natuurlijk, uh, kleinere klassen... Um, maar moet ik zeggen, ja, je was gewoon al die jaren was je wel gewend dat je er zo rond de 28, 30 had. Okay. Dus dat is natuurlijk ook. Uh... Nou ja, dan zou ik zeggen, op naar de vakantie. Doe, ja. het, doe het, de laatste paar maanden nog even goed met die bovenbouwwisselingen. Ja. Uh, nou, dank voor het interviewje. <laughs> ja. Maar, maar je hebt je nog een leuk muziekje en ik heb wat? Nog tot het eind uh, Meatloaf met Paradise bij de Despotlijn. Haal je dat? Oh. Ja, dat haal dat ik helemaal. Nou, dan dan gaan dan, wij de dan, kou weer in. Dan, dan, dan zullen wij even afscheid nemen van onze ja. luisteraars. Uh, dit was uh, Goedemorgen Zondag op Valentijnsdag op 14 februari. Vergeet zeker de opening van de kroeg niet. Nee. Vanmiddag en vanavond ben je daar uh, welkom. De redactie is gedaan door Gerl Oogman en een stukje door mij. De presentatie Carina Vieren. dank je wel graag gedaan. Majakop, Kop, de muziek en de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot volgende week. Will you take me away? I'm